ja, goedenavond. Uh, welkom terug in onze show. Uh, jij zit in het gezellige uh, WK-land uh, Brazilië. Brazilië, ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, jou voor WK gesproken hebben onze grote voetballiefhebber uh, Klaas uh, Johan Wassenaar. Allee, allee. Ja, toch een kleine dip. <laughs> of ben jij uh, nu voor Duitsland? Uh... Oh, ik, uh, ik ben het al helemaal te boven. Maar ik heb, uh, ja, ik weet niet. Het enige wat ik denk is van uh, waarom wordt die drie vierde plek... Net staat überhaupt gespeeld. Lijkt me echt zo'n. Inderdaad, ah, dan kan je nog zo meer voetbalwedstrijden kijken. Nou uh, ah, <laughs> ja, maar wie wil daar naar kijken? En sterk nog, wie wil hem überhaupt spelen? Dat is toch een, ja, een ja. vernedering. Maar goed. Het ja. gaat helemaal nergens. De... Ja. Ja, ik, ik vind het dan wel uh, grappig als, als Louis van Gaal en die bondscoot van uh, uh, Brazilië dan bij elkaar komen in het geheim en dan zeggen: joh. Laten we gewoon voor de gein een hele rare wedstrijd spelen, weet je wel. We gaan gewoon de hele tijd bij elkaar gewoon ballen in het doel gooien, weet je wel. Een verhaal die hier overigens Van Gaal genoemd wordt. Van Gaal, oké, okay, oké. Okay. Want jij zit dus in Brazilië, hè. En je gaat ook zo meteen wat vertellen over die hele WK-bubbel. Ja, want ja, er zijn hier stadions gebouwd voor bedragen waar een paar ik van krijgt. ja. En, ja, ja. Zeker in Brazilië. En uh, die stadions die worden gewoon nooit meer gebruikt straks. Of, uh, ja. of als ze wel worden gebruikt, dan uh, zijn dat teams uh, die gemiddeld een paar duizend uh, bezoekers trekken. En uh, nu in een stadion van, uh, met een capaciteit van tientallen duizenden uh, ja, daarin spelen. Dus uh, ja. het wordt een mooi gezicht, denk ik. Al die, uh... Ik heb dat ja. trouwens in Korea ook meegemaakt, uh, toen ik daar was vier jaar terug. Um, toen uh, speelde de lokale, uh, het lokale voetbalteam in Seoul speelde tegen een of ander ander team. En uh, het was op zich uh, ja, het was, het was zeg maar de nummer 2 tegen de nummer 4 of zo. Weet je? Dus ja, ja. het was geen top-top wedstrijd, maar wel een beetje subtop. En uh, nou, dat was ook geen gezicht. Want dat was dus ook een stadion wat in, uh, in 2002 gebruikt werd voor de halve finale van de, uh, van de WK. En uh, nou, dat zag er echt niet uit. Ik bedoel, de eerste ring zat niet eens vol. Ja. Dus er zat zeg maar, uh, ik schat iets van 15.000 man in een stadion van 50.000. Nou, dat is echt geen gezicht. En ja, ja. dat gaan we dus hier ook krijgen. Dus, ja, uh, daar maar daar al... gaan we later verder op in. Ja, uh, en uh, wie, wie er ook is, uh, uiteraard uh, Jurjen Koopmans. Goedenavond. Ja, ja. hele avond. En uh, ja, we gaan niet voor je zingen, hè, want je, je wilde niet dat we jouw verjaardag gingen uh, benoemen. <laughs> of mag het wel? <laughs> nou ja, het mag wel. Zingen is een beetje overdreven, daar is uh, geen ja, reden la, voor. La, la, laten we gewoon gefeliciteerd, Jurjen. Ja. Wordt hij. er niemand blij van als wij gaan zingen. Tenminste, ja. als ik zing, wordt niemand blij Nee, nee, L -l ook niet. Maar Ik wil gewoon zeggen van harte gefeliciteerd jullie en nog heel veel gezonde en gelukkige jaren. Ja, gefeliciteerd. Ja. Dus erin en uh, ik heb speciaal voor jou een biertje ingeschonken en ik ga nu proosten. Dus bij deze, proost. Ja, ik, ik kan het niet op de radio zien, maar uh, ja, ik beeld het maar in. Ja, en uh, ik, ik ben uh, Johan Jongepier en uh, ja, ik, uh, ik ben er ook. Maar dat had u vast gehoord. En uh, ja, laten we gewoon naar het nieuws gaan. Nieuws we beginnen we traditioneel getrouwen met de, de traditie met het goud, zilver en de bitcoins. En uh, ja, over de bitcoin kan ik heel kort en bondig zijn. Die, is, uh, nou, die was vorige week 460, die is nu 455 eurotjes. maar hij stuitert de hele tijd een beetje op en neer. Dus um, zometeen kan die weer 460 zijn. Dus, ja. Weinig gebeurt eigenlijk met goud en zilver, uh, Julien? Nou, het is ook een beetje tijd voor wat betreft het goud en het zilver. Uh, de meeste beleggers zijn nu ook op vakantie. Ja. Het goud zit minimaal in de min en het zilver minimaal in de plus. Namelijk, goud staat op 1336,20 uh, dollar 20, en het zilver op 21,462 Dus mm. 21,46 dollar, 46, laat het nou zo doen. Ja, uh, maar uh, Jurien, je zit ook een beetje in, in, uh, in aandeeltjes, hè? Uh, ja. ja, heb je nog een beetje wat verdiend ermee uh, laatst? Nou ja, er zijn hele leuke aandelen te kopen op de wereld. Hè? Je kunt hier van alles en nog wat beleggen. Hmm, wat heb je zoal in belegd? Ja, het uh, momenteel is denk ik, uh, in een in tijd dat Van Balen uh, op het podium staat, uh, met de vuist omhoog dat de Koude Oorlog moet komen, dat we minder afhankelijk moeten zijn van, uh, van Russisch gas. Ah. En het feit dat we nog geen uh, libertarische samenleving he hebben. Dus er gaat. Uh, Mooi wat uh, subsidiegeld naar kernenergie. Ik uh, wil iedereen aanraden om in het uranium te gaan beleggen. Mm, nee, maar goed. Ja, ik probeer eigenlijk een bruggetje te maken naar het uh, volgende bericht. Want het gaat eigenlijk over de, de, de Finse banenmarkt. Hè, de Jobs in uh, Finland. Want die schijnen kapot gemaakt te zijn door een andere Jobs. Namelijk Steve Jobs. Die uh, helaas niet meer onder ons is. Want dan zou mijn iPhone het veel beter hebben gedaan. Uh, ja, <laughs> Apple die heeft uh, de Finse marktstuk gemaakt. We weten allemaal wat er uit Finland komt. Naast, wow. li naast Linux, <laughs> ook Nokia. Komt het nog steeds? Of, uh... Wat zeg je? Bestaat het nog? Nokia, ja, het uh, schijnt nog wel oh. te bestaan. Ja. Maar het is uh, gewoon ja, verkeerde beslissingen. Hè? Maar ja, nu uh, moeten ze een zondebok uh, zoeken. In plaats van dat ze de eigen directeur daarvan de schuld geven. Dan uh, krijgt Jobs de, de schuld. Maar goed, uh, wie iemand die het uh, bericht even wat uh, diepgang wil geven... Ja, nou ik kan er wel wat over zeggen. Er zijn ook een aantal andere dingen mis in Finland, die er best wel voor mede kunnen hebben gezorgd dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat het niet goed gaat uh, of niet goed is gegaan met Nokia. Mm -hmm. uh, de inkomstenbelasting is namelijk nogal hoog. Mm. Ja. ja. En dure arbeid, hè, dat betekent, ja, ze hadden een goed besturingssysteem, Symbian. Uh, ja, Op het moment dat die developers, dat het zo'n uh, ontzettende bak met geld uh, kost, ja, dan gaat op enig moment de stekker eruit. Maar dat is overal, uh, overal zo. En geldt niet in mindere mate voor, uh, voor Nokia. En ook, uh, ja, ook andere taxen, uh, zoals de vennootschapsbelasting, uh, uh, of met name dividendbelasting, is daar 28 Nou, Dat is natuurlijk ook nogal wat. Dat betekent dat alle winst die als bedrijf uitkeert, dat daar. Uh, nou, dat er eerst 28% van moet worden afgedragen aan de Finse uh, overheid. Oh. Uh, wat natuurlijk ook niet bevorderlijk is voor zo'n bedrijf. Hè. Investeerders gaan dan eerder beleggen in landen met een wat lagere dividendbelasting. Dus eigenlijk is het dus niet Steve Jobs Steve geweest. Steve? Uh, nee, maar, uh... nee, nee. maar uh, ja, een andere Jobs-fabriek. Ja. Uh, vooral voor uh, de socialistische overheid uh, daar te plaatsen. Is Finland socialistisch? Uh, je kent het land verder niet zo goed. Nou ja, als je kijkt naar hoe het is ingericht. Hè, sowieso Scandinavië. Uh, je hebt daar redelijke alcoholaccijnsen. Uh, dus je hebt daar inderdaad een redelijk paternalistische staat. Hè. Dus ja. uh, Wat dat betreft uh, ja, vind ik wel dat ik het recht heb om het land uh, socialistisch ja, te... Ja, maar ja, volgens libertarische normen is bijna ieder land wel socialistisch. Ja. Ja, nou, ik denk, ik denk dat er liberale, liberalere landen zijn dan, ja. uh, dan, dan in Noord-Europa. Ja, ja, ja. Nee, laten we naar het volgende bericht gaan. Het, uh, ja, ik hoop er weer een brug... Ik, ben, ik heb me vandaag weer niet echt van de bruggetjes. <laughs> ik wil een bruggetje nog maken naar de Nederlandse voedsel- en warenautoriteiten. Uh, want die komen op de markt met een eigen voedsel- en warenautoriteiten-app. Uh, eigenlijk, ja, meer een lunchroom-app. Vertel. Ja, de Nederlandse voedsel en waardeautoriteiten zijn ja, een van de meest zinloze, uh, ja, zinloze overheidsautoriteiten die je maar kan bedenken. Um, want als je in de, in de catering of in de restauratie uh, werkt, in horeca, dan heb je uh, de meeste bedrijven die huren dan zelf een... ...controlebureau in... ...die dan de toko gaat controleren... ...op hygiëne. Je hebt bijvoorbeeld... ...bureau De Witte... ...je hebt nog een paar andere... Okay. ...en die, die huurt ze in om de... de ja, to, ...dat ze toch een goede naam willen hebben... Hè? ...ze willen niet nee. dat hun klanten ziek worden... Nee. ...dus daarom... Uh, ...bedrijf huurt dan een bureau in... ...die dan uh, zeg maar... Uh, ...de catering of de, het restaurant uh, controleert. Ja. Maar dan heb je ook nog eens... ...de Nederlandse Warenautoriteit. ...die sturen een ambtenaar langs... Uh, ...ze hebben allemaal... ...hele gekke, bizarre regeltjes bedacht... ...en die veranderen ook nog iedere dag... Dus die hebben allemaal hele belachelijke regeltjes en daar gaan ze je op controleren. Het heeft dus niks met logica of met hygiëne, wat dan ook te maken. Het heeft te maken met allerlei bizarre regeltjes die door ambtenaren bedacht zijn. Daar gaan ze je op controleren en daar pakken ze je op. Dan hebben ze dus een app bedacht en die, die, die laat dan zien welke restaurants, restaurants voldoen aan de belachelijke eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Oké. Okay. Ja, dit zijn gewoon, ja, ze pakken eigenlijk de, de, degenen die er de meeste de dupe van zijn, dat zijn de, de, de kleine uh, ondernemers. Mm -hmm. Lijkt mij. Die, die hebben vaak niet het geld om zo'n uh, extern controlebureau in te huren. Uh, om te voldoen aan al die belachelijke eisen, dat kost je een hele hoop geld. Dus ja, ja het, kost je, die regels kost, het naleven van die regels kost je alleen maar geld. En dan vervolgens word je dan ook nog eens extra afgestapt, sorry, afgestraft. Ja. Dat dan die. Uh, en de ware autoriteiten, dat allemaal nog openbaar gaat maken ook. Want daar komt het op neer. Dus iedereen die ze die gestraft hebben, dat wordt dus openbaar gemaakt. Dat is eigenlijk wat die app doet. Het is naming en shaming van uh, bedrijven die niet aan bureaucratische regeltjes ja, Ehm, een... hey, dan gaan we naar het volgende bericht. Uh, ambtenaren haten de burgers. Nee, jongens. <laughs> nee, serieus. Ja, inderdaad. Dat is prachtig nieuws, toch? Ja, wat, wat, is, wat is er aan de hand? Er, er, er is een onderzoek gedaan. Oké, okay. ja. en dat heeft weer heel veel belastinggeld gekost en er kwam iets uit wat we allemaal al wisten. Maar vertel. Nou, uit het onderzoek is gebleken het volgende. Uh, ambtenaren denken te veel vanuit de regels in plaats vanuit de mens. Nee. Ambtenaren denken niet in mogelijkheden. Oh nee, serieus. Onmogelijkheden. Uh, ambtenaren denken te veel aan zichzelf. Ah. De onderzoekers vinden dat het ambtenarenkorps onvoldoende betrokken, flexibel, zelfbewust en daadkrachtig is, oh. geen lef toont en niet de verbinding zoekt. Ja, dat is uh, heel erg schokkend. Dit hebben we ook niet verwacht, hè jongens? Dat we ja. de standaard uh, de standaard bureaucraten hebben genomen en uh, kritiek hebben gegeven op iedere uh, eigenschap uh, van de standaard bureaucraat. ja. Ja, we vinden het niet uh, goed dat hij, uh, dat hij zoveel aan zichzelf denkt. We vinden het niet goed dat hij, uh, uh, weet je, dat hij niet aan de klant denkt. Uh, want ja, er zijn geen klanten als je voor de overheid werkt. Nee. Uh, ja, dat spreekt allemaal voor zich. Toch? Ja, <laughs> toch? ja, ja. ja. ja. Dit, uh, uh, dit, de Irat Von Nieuw zit al in, uh, in de jaren tien en twintig over. Dus. Ja. <laughs> Ja, dat is ook eigenlijk niet verwonderlijk. Ik bedoel, dit is ook geen particulier bedrijf. Ik bedoel, als je dit bij de, bij de McDonald's flikkert, ja, en je bent heel erg klant of dan word je uiteindelijk eruit geflikkerd Ja. Alleen niet bij de overheid, dan heb je de afkabo hè? Ja, precies. Ja. Ja, wist u trouwens dat uh, in uh, Brazilië is het, uh, is het nog veel erger wat betreft uh, ambtenaren? Nou, vertel. Hey, je moet hier echt, uh, echt crimineel gedrag vertonen. Je wil hier als ambtenaar ontvlagen worden. Dat is echt alleen in extreme gevallen en anders uh, is het uh, ja, gewoon onmogelijk uh, om eruit geknikken te worden. Dus okay. uh, ik denk dat die klachten die we net uh, uh, besproken hebben uh, over Nederlandse ambtenaren... ...dat die voor Braziliaanse ambtenaren zeker opgaan. Ja, is dat echt zo'n beetje van het niveau van uh, slopen op straat? Ze vragen om je paspoort en dan verwachten ze dat er een uh, als jij je paspoort aan hun geeft... ...dat er een uh, bankbiljet uh, tussen ligt? Ja. Oh ja, ja een beetje standaard ja. uh, derde wereldland, zeg maar. Ja. <laughs> ja, al word je hier nooit, moet ik wel uh, erbij zeggen, je, je wordt hier nooit lastig gevallen. De ah, meeste okay. bureaucraten zitten uh, zit ergens in een kantoorgebouw. Oh, ja, en uh, ja. ik ben hier nog nooit uh, staande houden of, uh, of wat dan ook. Ja, um, ja. Al is er wel uh, qua in, in de grotere steden, uh, met name Rio en ook de staat Rio de Janeiro. Ja. Uh, ...daar staat de politie wel heel slecht bekend... ...maar daar komen we later nog op terug. Ja, ja. Ah, even een vraagje, voor, ...want wat je vaak ziet bij de gemeente... ...is uh, waar dit artikel ook over gaat... ...is dat het, het is zo belabberd is. Er moet iets gebeuren waar niemand last van heeft... ...waarvan je ja, vraagt... ...waarom vraag je toestemming? En dat is vaak ook nog omdat er altijd... ...ergens wel in een van de straten Piet Lut woont... ...die uh, gaat kijken of het wel in het krantje heeft gestaan... ...of uh, officieel toestemming is gevraagd... ...en anders even gaat melden... Ja, hebt nou, ja, ja, ja, ja, heel die veel heb je dingen, nog, ja. daar heeft niemand last van. En als je het gewoon doet. Ja, ik ben van mening, ik, ik, altijd gewoon doen. Nee, je kan het ook gewoon doen. Dan, als al iemand zegt van je moet er een vergunning voor hebben, dan vraag je die vergunning van op dat moment aan. En dan laat je het intussen zo bestaan. Het is uh, ja, bij ernstige dingen of buiten dat duidelijk in het zicht is. Ja, ik weet niet. Ja, dan moet je het misschien maar niet riskeren. Ja, want er zijn genoeg Piet Lutten die dan. Uh, dat verbaast me dat, uh, Ik heb nog nooit zo'n publicatie gelezen over wat er wordt uh, aangevraagd en wat er wel of niet mag. Er ja. zijn mensen die spellen dat letter voor letter uit. En dan komen ook echt bezwaren tegen. Uh, Dakkapel en dat soort zaken. Dus uh, <laughs> het bestaat wel. Maar wat ik wou zeggen is. Als uh, die ambtenaar wordt eigenlijk een beetje beschuldigd. Ze komen niet naar de klant toe. Uh, ze zijn niet creatief. Ze, ze zijn leven meer voor de regels. Stel je voor dat een, zo één dat doorbreekt. Hè, dus dat die ambtenaar van zijn kant dat doorbreekt. Door wel wat meer naar de klant toe te komen. Ja, wat maakt dan uit dat jij hem als klant een fles wijn geeft? Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja, ja nou, ik moet wel je. zeggen, toen ik in, uh, in Amersfoort kwam wonen, waar ik dus nu woonde, dat, dat ik. Uh, want ik kwam uit Rotterdam en dat is echt een verschrikking, hè. Het was gewoon echt verschrikkelijk daar. Ja, uh, Ja, nou ja, gewoon uh, alle rampscenario's die je maar kan bedenken over uh, gewoon lamlendige ambtenaren die geen zin hebben om te werken en die gewoon. Ik heb uh, meegemaakt dat ze gewoon gingen kaarten voor mijn neus, hè. Ja, gewoon een potje geldt, kaarten, omdat zaai, ze gewoon zaai. geen zin hadden om mij te helpen. Ja. Dus ja. Daar slaat het op. Dat ze, ja, maar ze kunnen het, hè, Cabo. Maar uh, ja, ik bedoel, dat, <laughs> toen kwam ik dus in Amersfoort wonen. En daar was dus echt een, een ambtenaar. En die, die qua uiterlijk voldeed hij ook echt aan het clichébeeld van een ambtenaar. Uh, denk een beetje aan Joep van het Hek, zo'n gezicht. Zou de broer van Joep van ja. het Hek kunnen zijn? Uh, ken, ken je dit uh, uit Vlodder? Die, uh, die man in dat uh, de die dan de familie Vlodder heeft op die sociaal werker. Ja. Uh, denk daaraan, Sorry. zo iemand. <laughs> <laughs> zo zag hij eruit, zweet op zijn voorhoofd. En, maar heel beleefd, uh, echt heel overdreven zijn best doen jou uh, te helpen. En ja, ik dacht echt, wat een verandering eigenlijk. Joh, die Fans ziet er misschien niet uit, maar hij doet echt zijn best. En ja, dus het is niet altijd, uh, het hoeft niet altijd slecht te zijn. Ja. Nee, maar ik denk dat er ook de, de ontstaat ook gewoon een cultuur. Uh, en daar zijn we ons natuurlijk allemaal aan de uh, onderambtenaren van bewust. Onder ambtenaren van je doet gewoon zo weinig mogelijk. Je wordt een beetje raar aangekeken als je, ja. tenminste kan ik me voorstellen, als je als je inderdaad een keer iets extra's doet en je loopt een keer iets harder voor iemand, dan, uh, ja, dan is dat logisch dat je dat je collega die er al twintig jaar werkt, zoiets heeft van waarom? Ik bedoel, je krijgt het zelf betaald, weet je. Ik bedoel, een ja. beetje de standaard, uh, de standaard dingen die je, dan voor, die je zou verwacht in zo'n situatie, die krijg je dan te horen denk ik. Dus het wordt ook niet bepaald aangemoedigd. En dat zit er gewoon ingebakken en dat krijg je er nooit uit, omdat er geen klant is. Ja. En geen uh, concurrentie. Ja, ja daar heb je helemaal gelijk en dat is ook zo. Dus, uh, maar dan komen we bij het volgende bericht. Uh, nou kan ik wel een heel mooi uh, bruggetje maken. Uh, ambtenaren die gaan oh, leren. Wat? Als zeg je het, zo. Ja, ambtenaren gaan namelijk leren om hun verstand te gebruiken. En dat oh. gaat niet zomaar. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat gebruiken geen, ze geen filosofie of allerlei schrijvers uit de verlichting. Nee, dat doen ze met een game. En dat game heet Lek. Met een uitroepteken erachter. Ja. Ja, ontwikkeld in Groningen door, uh, met multimedia. Wauw. Met, uh, zo geschreven met MAD's, of gek. En. Het, het, het, de game, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk moeten we even een fragment laten horen van de game. Ah, uh, ga je gewoon. Dat, dat tel ik er ook bij uh, wat, je, wat je ziet. Je ziet een soort van uh, cartoon. Yeah. En dat moet iets in de trein voorstellen. Ja. <laughs> dat is ook een beetje heel knullig uh, vormgegeven. Nou, eigenlijk het standaard verhaal wat kinderen... Uh, ja, maar daar vond ik het ook een beetje, beetje wat van, van weg hebben. Een beetje van otten dat niveau. Uh, Jip en Janneke. Ja, ik, ik, ik, ik denk als, als, als ambtenaren zichzelf als serieus nemen, dan is het toch een beetje beledigend. Ja, het, het komt ook nog een beetje. Het is een beetje 2D. Het is nog voordat er 3D games waren, weet je wel. denk ja. een beetje aan. aan. aan, aan um... Ah, het games. is gewoon een beetje dat, uh, dat, dat 2D met dat er gewoon een 3D-achtige setting als omgeving. Als 2D-plaatje wordt geformuleerd. Ja, het is gewoon simpel opgezet. Maar het gaat ook om de boodschap. Kijk, op zich het design, het, het klopt wel. Zij maken heel veel meer van die producten. En ja, het is niet een, uh, ja, een 3D-game uh, zoals, uh, zoals voor shooters of RPG-scan of zo. Ja. Maar het uh, ja, is al tof. Het bedrijf zelf heeft wel degelijk uh, klasse. Ik weet niet... Uh, of nou, ja, wat Jurgen uh, zei, of je nou zo blij moet zijn met het product. Wat ook een beetje klungelig is. Ja. Ja, ja, nou ja, goed, het, het kan twee ja. dingen betekenen. Of het overgrote deel van de ambtenaren is inderdaad zo dom... dat, uh, dat ze inderdaad uh, virus installeren. Ja, ja je, je zou ook... Ja, als je de het laptop mee naar huis nemen, ja, nou ja, dat kan. Ja. Nee, maar ik bedoel, de, de, ja, los van de kwaliteit van de game... ik bedoel, eigenlijk zou je moeten kijken van wie uh, de baas is van uh, dit bedrijf... en wat verbanden hij heeft met de, de overheid... Ja, ze hebben wel wat, in hun portfolio zitten wel wat meer, uh, volgens mij wel wat meer overheidsopdrachten. Ja, dus het zou wel een, een teken kunnen zijn dat er een bepaalde band is. ze gaan kijken, ze hebben, ik klik even portfolio die laat. We hebben ook wel bedrijven, Nutritia bijvoorbeeld, ANWB, Noordhoff uitgevers, dat ja, valt op zich wel op. Rijksoverheid. No Lek. No no Noordhof werkt natuurlijk ook wel weer veel voor de overheid. Hè? Omdat hij ook ja. al die onderwijsboekjes uit, uh, uitgeeft. Nou, AWB ja, uh, ook wel weer. Hè? Het, is, het, het, heeft, het zit wel een beetje in, de, in het wereldje. Ja. Ja. Het een beetje ons kent ons, waarschijnlijk. Ja. Uh -huh. Nou ja, dan, dan, dan lees ik in het artikel. Uh, dan is het niet handig dat ze er kinderen mee laten spelen, waardoor er bijvoorbeeld een virus op het uh, belletjes. Ja, ja. ja. Nou ja, Laten we het eerst even over hebben over het doel van dit uh, project. Want wat willen ze hiermee bereiken? De ambtenaren moeten uh, e-veilig worden. Of hoe noemden ze dat precies? Het, het, het, het, het maakt deel uit van de e-bewustzijn. Oh ja, e-bewustzijn, dat was het. <laughs> en daar hebben ze echt over vergaderd, hè? Over die, uh, over die, hoe, hoe moet het, het heten? Daar hebben ze eerst een hele vergadering e over. E-bewustzijn. Ja, uh, dus dat heeft al heel veel belastinggeld gekost, maar. Uh, en vervolgens, uh, goed. <lacht> dus e-bewustzijn, dat houdt in dat dus ze moeten bewust worden van de gevaren op het internet. Jo, nee, precies, dat, dat, precies. Dat, dat zou je in 2014 nog steeds niet weten. <lacht> ja, de... Breder dan dat. Hè? Ze moeten ook voorzichtig omgaan met pincodes, met USB-sticks. Die moet je ook niet zomaar over ja, straat praten. Uh, uh, er waren laten een slingeren. aantal incidenten gebeurd, natuurlijk. Hè? <lacht> nee. Daar zal dit wel uit voortgevloeid zijn. Ja. Misschien leren ze ook een backup van hun mail maken. Oh ja, ik ja, ja, zou zo, zo, wat zijn in Amerika bij de NSA. Ja, ja, ja, ja. Ja, IRS bedoel ik, ja. Nee, ja. Hoe, hoeveel minuten duurt het een game trouwens? Dat staat er ja, niet bij. Van. Nee. Ik, ik ben benieuwd, dan, kun je die game de hele dag spelen? Of uh, heeft het nou ja, meerdere levels? Je moet, je moet wel een doel bereiken. Je moet uitvinden waar het lek zit. Nou, misschien, ja, misschien is het wel mogelijk om dat niet te, om dat, om dat niet te laten lukken. Ik denk aan de ene kant, is, het, is, het is wel heel leuk. en een is... weken nog. Ja, ik weet nog steeds niet waar het lek zit. <laughs> maar het is wel ja, heel leuk je, het dat, er zo dat er zo'n nostalgische game is die weer echt, echt doet denken aan de, aan de tijd van ja, de jaren negentig. Dus uh, Duke ja. Nukem en zo, dat soort dingen. Nou, je ziet wel een beetje revival van dit soort games hoor. Ja, ik het. Het is misschien een beetje een suffe game, maar. Je ziet wel een beetje gewoon het plaatje. En dan dat je gewoon een beperkt aantal interacties hebt. Ja, ja. En dat je niet meer helemaal zelf door die wereld hoeft te ploegen met je poppetje. Om het, maar dat het weer gewoon gefocust wordt op die bepaalde settings. Hè? Dat je gewoon ja. setting naar setting klikt. En dat je daar beperkt aan. Dat, dat komt wel weer wat terug. Ja, dus wat dat betreft uh, gaat. Het, het, het, ik denk dat het bedrijf op zich is het niet slecht. Ze dus zullen aan de ene kant hebben ze misschien... 50-50, ons kent ons. Maar ze hebben ook wel degelijk, denk ik, gewoon zelf in de markt uh, hun product uh, weggezet. Ja, een beetje een nostalgisch uh, game, zeg maar. Ja, ja. ja overzichtelijk misschien ook. Hè? Ja. Dus ik, ik, kijk, als je mensen moet leren over e-bewustzijn... Ja, dan moet je misschien niet met een te complex spel aankomen. Nee, nee, ik nee. zie al voor me dat je, wij spreken door de deur moet met een in een 3D wereld. En dat er dan ambtenaren zitten die maar niet dat popje door die deur gestoken. En dat die dan tegen de stoel botst. Dat botst, je ook een keuze had uit, <laughs> uit allerlei wapens natuurlijk. Dat ja, ja, het moet niet zijn. Is, ja, ja. <laughs> ja. Misschien zit er een soort uh, code in. Easter Egg. Dat je, dat je het uh, lek hebt gevonden, dat je hem dan ook mag schieten. <laughs> License to kill. Ja. <laughs> ja. Goed, dus is ja. het spelletje ook weer verbonden met internet, want dan loop je ook nog het risico dat er in het spelletje zelf lekkers zitten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat zou wel leuk zijn natuurlijk, ja. Maar ja, dat je zelf ook kunt lekken. Dat zou ook wel grappig zijn, <laughs> dat je... Lucratieve lekpogingen kunt proberen te ondernemen. Nee, goed, genoeg grappen daarover. We kunnen weer een, uh, over nog een onderwerp grappiger maken. De ambtenaar met hoogtevrees. Oh, geweldig. Ja. Krijg je allemaal een wow. gratis ritje naar de Eiffeltoren? Ja, ja, ja. Nee, nee, het is weer een ja, uh, nieuwe reden gevonden om uh, ambtenaren in therapie te kunnen laten gaan. Ja, ja vertel. Ambtenaren, ja. Je hebt een aantal gebouwen van ambtenaren, die zijn wat hoger. Ja. Uh, hè, zo heb je een 24-verdieping-tellend uh, kantoorgebouw. Nou, enkele uh, ambtenaren die hebben toen bij hun bedrijfsarts gemeld. Uh -huh. Ja, ambtenaren, daar hebben ze ook bedrijfsarts natuurlijk. Uh, dat ze last hebben van hoogte- en liftvrees. Ah, oh, nee. nee. Nou, en uh, dat, dat doet zich dan ook uiteraard voor bij de Rotterdamse gemeenteambtenaren. Nou en dan uh, moet er een cursus uh, komen om van de hoogteprijs <laughs> af te komen. <laughs> ja, een typische fenomeen wat ik in de marktsector eigenlijk nooit heb gehoord. Ik nee. kende de term niet eens, maar het blijkt te bestaan. Liftfobie. Ja, ja goed. Uh, toen die, die Dick Maas kan je ook die... die term. Liftfobie. Ik, denk, ik lift denk dat dat uh, toen gekomen is toen Dick Maas met de film ja, kwam precies. over een lift. Ja uh... die film. Ja. ja uh, is er niet gewoon klapfobie. Het is inderdaad. Uh, ja, je, je had een vrij recent nog een andere film. Hè? Dat de mensen uh, die zitten dan een weekend lang vast in een lift zonder licht aan. En dan één keer komt er het uh, besef naar boven dat in hun midden uh, de, de reïncarnatie van Satan is. <lacht> <laughs> ja, als je dat soort films gaat kijken, de, de, ja, dan kan ik me best wel voorstellen dat je de volgende ochtend last hebt als je de lift uh, binnentreedt. Maar uh, ja, alleen een ambtenaar die kan daar een therapie voor krijgen dan. Oh, mis mis misschien komt het ook wel door die spelletjes die ze spelen. Hè? Ja. Misschien dat het wel bepaalde uitstoot. <laughs> <aanstaan moet>. is. <laughs> nee, maar goed. Uh, vertel iets meer over dat onderzoek. Uh, tenminste, over, dat, uh, sorry, over die therapie. Moeten ze bomen gaan knuffelen ofzo? of zo? Uh, of staat er iets over bij? Wat ze nee, nee, daar staat vrij weinig over. Wel dat het, uh, dat het gaat uh, over... Uh, ja. In Rotterdam worden 32 gebouwen teruggebracht naar 4 gebouwen. Oh, joh. Dus er komt nu een enorm gebouw, uh, ontworpen door uh, architect Rem Koolhaas. Oh, joh, ja, uh, zal niet hè. <laughs> ja, ja. Uh, oh, nee, nee. en in, in die ambtenarenflat daar komen 3200 ambtenaren uh, te werken. Ja. 3200 ambtenaren. Kost, ja, een, uh, een, een, een belangrijk deel daarvan, uh, dat moet op cursus, uh, eind december... Uh, ja. Uh, daar, staat, uh, daar eindigt het artikel op Binnenlands Bestuur cursussen en sessies op de bank ik zou eigenlijk uit moeten zoeken van uh, wie zijn die cursussen en of die uh, lui ook toevallig hele goede banden hebben met de ja, wethouder of wie daar ook over gaat wel van die banden ja precies het zal toch wel een verband zijn hè? <laughs> ja Goed, en laten we naar het volgende bericht gaan. Uh, bestuurscommissies vullen uh, zakken uh, tijdens reces. Het zal toch niet zo zijn? Ja, Jurrien, wat uh, is er allemaal gebeurd? Nou, in Amsterdam krijg je geen vaste vergoeding. Voor, uh, uh, dan heb je het over commissieleden van deelraden. Mm -hmm. uh, want die is komen te bevallen. In plaats daarvan krijg je nu een variabele vergoeding per vergadering. Oh. En voor een, uh, voor een uh, voorbereidende vergadering krijg je dan 250 euro per persoon. En voor een besluitvormende vergadering krijg je dan 500 euro per persoon. Nou, nou dan, uh, dan weet ik nu al wat er gaat gebeuren. Ze gaan heel veel vergaderen. <laughs> en die, ja, dat klopt. Ja. Uh, niet meer vergaderen, niet beslist meer. Maar het is een vergoeding per vergadering. Dus wat gaan ze doen? Maar. Nou, daar zijn verder geen regels voor, dus ze knippen die vergaderingen in tweeën. Dan heb je namelijk twee keer zoveel uh, vergaderingen. Dus dan wordt 500, wordt uh, 1000 euro en 250 euro wordt 500 euro. Dat is toch maar andermans geld, hè? Ja, ja, nou ja, het blijkt dat uh, vooral GroenLinks en de P van de PvdA daar, uh, daar, uh, ja, daar gebruik van maken. Surprise, surprise. Dat is geen ver verrassing. Uh, de D66-wethouder uh, ja, veert een beetje mee dat hij het probleem wel groot vindt... en dat hij er misschien wel wat aan gaat doen... maar uh, dat het wel moeilijk is om er wat aan te veranderen. Er komt ie draait, ja, ik... hè? Ja. Uh, ja, waarschijnlijk, ja, je, je kunt je afvragen of er ook daadwerkelijk wat gaat uh, veranderen... maar dat zal uh, blijken in Amsterdam. En de VVD, die kennelijk niet in de commissies uh, zit... Oppositiepartij. Uh, die uh, ja, die uh, schrijft er artikeltjes over in uh, Dichtbij. Ah. Dus wil je meer lezen? Uh, ja, pak Dichtbij er dan even bij. Ja, precies. Ja, <laughs> ja zo gaat het. Hè? Ja, en uh, volgens mij, uh, volgend jaar is het nog steeds hetzelfde en het jaar daarna uh, nog steeds. Ja, het uh, zal weinig veranderen, vrees ik. Ik denk het ook. Ja, dan gaan we naar het uh, volgende uh, bericht. Het is een beetje soortgelijk, hè? Den Haag. Want Den Haag die doet even de boekjes over open. Sorry. Den Haag doet even de boekjes open over de snoepreisjes. Ja, waarom gaan gemeenteambtenaren op reis? Eigenlijk. Een regelmatig op reis. Ja, dus Hebben dat ze het kunnen een... decoreren, denk ik, hè? Ja, maar ik vraag me af, wat, wat, wat, wat is mijn belang? Hey, ik ik woon in Leeuwarden. Uh, ja, wat, wat, wat maakt het uit wat, wat, wat, wat de gemeenteambtenaren doen? Of die naar Milaan of naar Hongkong gaan. Uh, maar maakt dat voor mij een verschil? Ja, voor jou als burger niet natuurlijk. Maar dat kan een geflikkerd scheiden natuurlijk. Maar vertel, dus gaat, uh, wat, wat, wat is er gebeurd in Den Haag? In Den Haag, ja. Nou ja, daar gaan mensen uh, van de gemeente, uh, eigenlijk heel bizar, die gaan op reis. Nee, joh. En dat moet nu wel, uh, dat, dat gaat veranderen. Dat moet nu wel worden openbaar uh, gemaakt. Mm -hmm. Dus je moet uh, publiceren als je als ambtenaar op, uh, op, op, op reis gaat. Maar ja... Is het nu echt nodig? Dat, dat, dat, dat, dat is toch een hele relevante, uh, relevante vraag. Hè? Want ja. ook al ga je op dienstreisje. Ja, het is meer, meer een beetje schoolreisje. Ik bedoel, ja, een, een stad is een stad. En een stad heeft niet, in principe niet een ministerie van Buitenlandse Zaken nodig. Nee, precies. Dat, ja, dat hebben we wel, dat zit ook in Den Haag. Maar dat is een Rijksoverheid. Hè? We hebben het nu over de gemeente Den Haag. Maar, uh... Je kunt ook zeggen, hé, ik, ik, vind, ik vind het als, als ambtenaar of als wethouder of als gemeenteraadslid leuk om wat internationale contacten te onderhouden. Ja, je kunt ook ervoor kiezen om dat uit, uit je eigen budget te betalen. Ja. Ik bedoel, ja, uiteindelijk krijgen die mensen ook een salaris. En als ze nog hobby's hebben naast hun functie in de gemeente, ja, mooi, dat, dat kan. Ja. Maar uh, ja, laten we vooropstellen dat het, uh, we hebben in Nederland ambassades hebben, we hebben een rijksoverheid, we hebben natuurlijk ook een private sector uh, uh, die een hele hoop dingen kan doen in het buitenland. Ja, daar hebben we gewoon de gemeentepolitiek niet voor nodig. Nee, inderdaad, ja. Nee, Goed, is er al een beetje openbaar gemaakt uh, waar uh, de Hagenese uh, politici allemaal naartoe zijn gereisd? Of is dat nog een in beetje... Dit, uh, in dit artikel niet, dus het is uh, in ontwikkeling... Maar ja, ik, ik denk dat we nog vaak uit uh, het register gaan citeren. Want uh, <laughs> ik, ik neem niet aan dat met openbaarmaking dat het probleem is opgelost. Hè? Ik ben ook uh, wel benieuwd naar hoe ze dat dan weer gaan verklaren. Dat, uh, dat zal ook wel in de toekomst uh, uh, leiden tot de nodige hilariteit. Absoluut, absoluut. Ik ja. denk dat, het, uh, ja, dat nu, nu ze het één keer, één keer hebben uh, ingevoerd, ja, dat het eigenlijk alleen maar leuker gaat, ja. uh, gaat worden. Voor ons alleen maar mooi. Ja, nou goed, uh, ik weet niet of ze ook naar Griekenland uh, gaan uh, voor, voor allerlei staatsreisjes. Maar goed, uh, in Griekenland daar hebben ze de staatsobligaties in het uh, etalagerek gegooid. Ze dus, uh, twee voor de mm -hmm. prijs van één en dat soort dingen. En ja, het heeft toch wat minder opgebracht dan ze hadden uh, gehoopt. Ja, nou ja, zo'n uh, zo staatsleiding is natuurlijk vraag en aanbod. Ja. En uh, ja, uiteindelijk, uh, Griekenland staat er natuurlijk nog steeds financieel heel slecht voor. Mm -hmm. Laten we dat, uh, dat voorop stellen. Dus dat ze nog geld uit de markt hebben uh, weten te halen, en dan heb je, toch, uh, ja, heb je toch over een flink, uh, flink bedrag tegen uh, 3,5% rente. Nou, dat voor, voor, voor een land met zulke schuldenproblemen als Griekenland natuurlijk een. Uh, een hele mooie lage rente is, we krijgen 3,5% op een hypotheek, denk ik dat eigenlijk Griekenland nog steeds niet moet, niet moet zeuren. Nee, maar goed, ze hadden dus anderhalf miljard bij elkaar geharkt en ze hoopten op 2 à 3 miljard. Dat is ja. toch een beetje een kleine domper, hè? Nou, het, is een, het is een domper, maar het is niet onlogisch. Het is eigenlijk een logische consequentie van ja, hoe Griekenland er nu voor staat. En meer, en meer en meer en meer en meer en meer schulden. Het is niet de oplossing. De oplossing is het afbouwen van de overheid... en ruimte geven aan de private sector. Ja. En daar zijn ze in Griekenland ook mee bezig om uh, investeerders aan te trekken. Uh, Neos Cosmos meldt dat, uh, dat, dat, dat Griekenland... Uh, nou ja, korting geeft aan bedrijven die daar uh, grondstoffen uit uh, de bodem gaan halen. Dus minder belasting hoeven te betalen. Dan hopen ze dat er meer uh, uit de grond wordt gehaald. en daardoor ook meer uh, belastinginkomsten zullen komen. Mm -hmm. nou ja, dat, dat, dat, dat, dat is op zich heel positief. Maar uiteindelijk, ja, Griekenland moet, uh, de, de economie moet herstellen. Dus mensen hebben lucht, adem nodig. En dat betekent dat de overheid een stapje terug moet doen. En dat betekent niet nieuwe schulden maken... dat betekent niet nieuwe leningen gaan nemen. Mm -hmm. Maar ja, nog steeds... En ze hebben al wat gedaan... maar nog steeds niet goed, voldoende... betekent eigenlijk uh, nog heel hard saneren. Ja. Minder overheid, meer vrijheid... meer libertarisme, minder socialisme. Dat is eigenlijk de enige oplossing... Uh, voor Griekenland. Ja, precies. Dan gaan we naar het volgende bericht. Immigratie in de Verenigde ja. Staten... Ja, het, uh, het, het hele debat is weer uh, opgelaaid. Ja. Uh, van, vanwege uh, ja, recente ontwikkelingen aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. En uh, ja, dat uh, heeft weer de nodige stof doen, uh, doen opwaaien. Uh -huh. En uh, er zat ook een interessant uh, artikel op het uh, op, uh, Cato-instituut, de site van het Cato-instituut, uh, over uh, hoe, dat, hoe dat nou komt. Hè? Dat het nu ineens, uh, waarom is dat nu ineens weer een issue? En uh, eigenlijk zijn er twee dingen die ze hier uh, uitpikken. Uh, en dat zijn eigenlijk twee, uh, zoals we zouden verwachten, uh, overheidsinterventies uh, of, uh, of overheidsbeleid. Ja. En um, één daarvan anders namelijk, nou, wat we nu heel veel zien, is dat het vooral uh, kinderen zijn die daar, die, die daar aan de grens staan. Ja. En uh, ja, geen ouderen in de buurt. Uh, nou, hoe komt dat nou? nou um, en dat uh, staat hier dus beschreven op de site van het Kedo Instituut. Um, die kinderen die, die worden, zoals uh, in de Verenigde Staten overal uh, schijnbaar, uh, kon, uh, hoe heet het, afkortingen voor hebben, die worden UAC's genoemd. Unaccompanied Immigrant Children. Nou, en die, uh, die UAC's, daar is namelijk een uitzondering voor. Uitzondering van uh, deportatie. En het geval naar het geval, die kinderen die hebben, en, en hun familie, die hebben vaak al, al familie in de Verenigde Staten zitten. En daarmee willen ze herenigd of, of verenigd uh, worden. En uh, ja, dan uh, zorgen ze dat het kind uh, er staat. En dan uh, ja, hopelijk uh, wordt dat kind dan uh, pardon uh, verleend En dan uh, kan vervolgens de rest van de familie het ook nog proberen. Ja. Dus dat is, uh, dat is één. Uh, het andere uh, stukje uh, overheidsbeleid is dat ze uh, in de recente jaren de grenspolitie hebben opgeschroefd. He, er is heel veel uh, over te doen geweest en uh, nou, de, de conservatieve republikeinen, de Merkel-mensen die, uh, die vonden allemaal dat het, uh, dat het niet moest kunnen, al die Mexicanen. Dus uh, hup, grenspolitie opgeschroefd. Heel veel uh, publieke uh, ja, druk uh, is, da, is, da, is daarvoor geweest en uh, nou, dat is dus gebeurd. Maar nou, wat is dan het gevolg? De smokkel wordt natuurlijk lucratiever mm -hmm. en wat er dus gebeurd is, is dat die, uh, die smokkelaars die zijn van uh, een paar honderd uh, dollar, ongeveer 700 dollar in 1993. Dat is wat ze eerst kosten. Het kostte nu tussen de 3000 en 7500 dollar. Oh jongens. En, ja, dus, en uiteraard zijn het dan de mensen die migranten die zulke hoge prijzen betalen, dat zijn natuurlijk de mensen die heel erg graag naar de VS willen. En dan hebben we al uh, een beetje een idee van wat dat voor mensen zijn. Hè, dat zijn natuurlijk meestal over het algemeen de kansarme mensen. En uh, ja, die, die rapen dan op de een of andere manier rapen ze die duizenden dollars bij elkaar. En dan, uh, ja, dan proberen ze het, hè? Ja, en, uh, Ja, en dus ja, je krijgt de meest verschrikkelijke omstandigheden aan de grens. En uh, wat, wat verder ook nog uh, de nodige uh, controversie oplevert... ...is het feit dat ze ook nog bepaalde ziektes bij zich hebben in sommige gevallen. Ja. En ja, besmettelijke ziektes, en, uh, ja. En, uh, nou, dat, uh, of, of virale ziektes... En ja, die, dat krijg je dan vervolgens ook nog uh, erbovenop. En uh, ja, dat leeft en ook controverse op. Maar uh, wat, wat, wil nou, uh, wat, wat is eigenlijk het grappige hieraan, en dat uh, wordt ook in het artikel op uh, de site van de kedo wordt dat uh, eruit gelicht. Dat dezelfde politici die nu zoveel kritiek hebben op het beleid, die hebben al die jaren hebben ze niks gezegd en ze hebben zelfs voor die voorstellen gestemd. Om bijvoorbeeld uh, de wetgeving flexibeler te maken. En om, die, uh, zoals ik zei, die grenspolitie op te schroeven. En dat soort dingen. En nu is het ineens, zoals we van politici gewend zijn... Er ...draaien ze ineens om en zeggen ze van... Uh, ...oh, het beleid is zo slecht geweest... ...en uh, we moeten alles veranderen... ...en uh, je, het kan zo niet langer... ...en bla uh, bla bla, wat je van politici verwacht. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is dus wel een, uh, een interessante situatie... ...al klinkt interessant misschien niet helemaal uh, uh, gerechtvaardigd als je, als, je, ...als je ziet en als je leest uh, over wat er precies uh, gaande is... daar ...met die mensen die er aan de grens staan. Want ja, dat zijn natuurlijk geen... Uh, ja, geen, geen leuke situaties. Maar uh, ja, ik zag uh, weg met die grenzen. Ja, uiteraard. Ja, ja. ja dat is al <laughs> het, het eerste probleem. Ik bedoel, als die grenzen niet waren, dan was dit probleem er ook niet geweest. Maar. Uh, nee, uh, ik bedoel, wat, wat, wat eigenlijk ook erg is, die kinderen zitten dus in zo'n kamp. Hè? Ja, klopt. Cool. Ja, je en, krijgt gewoon een soort van vluchtelingenkampen. Uh, ja, termen. maar het is ook geen pretje om daar te zitten hoor. Ik bedoel, het is een uh, hele erg nee, als ja, er gevangenis. Niet. Ja, inderdaad. Ja, en als je dan uh, mensen hebt die, uh, die dus uh, met een of andere besmettelijke ziekte rondlopen. Ja, als, als dat natuurlijk zich ergens snel verspreidt, dan is het in, uh, in zo'n soort van seni-vluchtelingenkamp. Ja. Waar de hygiëne slecht is en waar heel veel mensen dicht op elkaar zitten. Ik las ook nog een bericht over een congresman die wilde daar een kijkje nemen. En die, uh, die werd ook de toegang geweigerd. Dus... En, en gelukkig wel... maar, want het is dan weer zo, zo iemand inderdaad die wilde dan heen en die, die wil dan. Uh, de, een foto-aap, uh, gaan ze daar dan heen. Hè? Dan willen ze weer even uh, een plaatje schieten. En dan, uh, oh, ik, uh, ik, ik, ik geef zoveel om die mensen. En dan uh, proberen ze weer wat stemmen te winnen. Want het is dit jaar natuurlijk weer verkiezingsjaar. Ja, ja, ja, dan krijg je dat natuurlijk. Hè? Dus de, de congresmannen ja. staan er zo meteen in de rij. Um, ja, precies. Ja, nee, goed. Ja, het, uh, Zwitserland, een land dat het wel goed doet. Toch, mm -hmm. ja. Zwitserland, hè? Ja. Wat, uh, ja die, die, die, die, die hebben een vrije markt ontdekt. Ja, absoluut. Uh, nou ja, ontdekt, ontdekt. Zwitserland uh, is natuurlijk ook doordat uh, door, door zij een vorm van directe democratie hebben. Dat betekent dat hè, de overheid die heeft daar allemaal wilde plannen, net zoals hier. Maar daar kunnen burgers kunnen eventueel plannen nog tegenhouden. Dus hmm. daarom is, uh, is, is, is Zwitserland uh, ja, wat dat betreft wat minder doorgeslagen dan hier. En nu hebben ze een vrijhandelsverdrag met, uh, met China uh, gesloten. Het ja, e eerste zicht... uh, land eigenlijk op de Europese uh, continent. Nou, hier moet je nog uh, importheffingen, uh, nou ja, je moet allemaal extra geld uh, betalen om Chinese producten uh, te importeren. Voor Nederland kan het uh, trouwens vrij dramatische consequenties hebben, want een van de grote merken, no noemen ze groot Zwitserse merk, en dan bedoel ik niet zakmessen. Ja, <laughs> god, uh, iets met horloges dan, uh, maar. Ik, ik zou het niet weten. Nou, Eén groot Zwitsers merk dat is, uh, is Nestlé. Oh okay. o, ja. Is ja, ja, ja, ja. Het is inderdaad ook Zwitsers ja. merk. Ja, die, ja, ja, die, die zit onder andere in de melk. Nou, Nederland die exporteert veel, uh, veel poedermelk. Doordat, uh, ja, doordat in China dat da, da, was op een gegeven moment uh, giftige melk. Uh, dus ja, in dat gat zijn ook veel Nederlandse bedrijven gesprongen. Ja, het risico loopt je doordat uh, ja, Zwitserland nu vrijer kan handelen met uh, China dan Nederland. Dat, uh, ja, dat, dat Nestlé uh, de dingen van Campina en de uh, andere Nederlandse fabrikanten gaat, uh, gaat afpakken. Omdat ja, wij nog wel een overheid hebben die het nodig vindt om uh, op Chinese producten importheffingen uh, te heffen. Dus ja, jij, noemde, koopt, noemde. Uh, jij koopt al aandeeltjes Nestlé nu? Uh, Nestlé, ja, vind ik, denk ik dat het een verstandig bedrijf is om in, uh, in te beleggen. Dat klopt. Ja, ah, oké. Okay. Ja. en daar komt, daar komt nog iets bij. Hè. Uh, een, een van die pestmaatregelen die uh, de Europese Unie tegen China heeft genomen. Dat is, uh, we hebben een heffing ge, uh, geheven op uh, Chinese zonnepanelen. Dat is, uh, het is heel duur om zonnepanelen uit China, uh, want ze vonden dat ze die producten dumpte. Alleen die maatregel, hè, dan, dan blijkt ook dat, dat, dat, dat het gewoon niet werkt... die hebben ze genomen op het moment dat eigenlijk uh, de algehele uh, Europese zonnepanelenindustrie al uh, failliet was. Hmm. Er zijn al heel veel van die zonnepanelenfabrikanten omgevallen. Nou, en toen kwam de overheid, toen, toen, toen al een hele hoop van die bedrijven weg waren tot de conclusie van, ja, nu moeten we iets aan, uh, aan, aan China gaan doen... en nu moeten we hè, import gaan heffen op de, op de Chinese zonnepanelen. Dus eigenlijk, ja, een overheid neemt altijd een, de maatregel als het al verdronken is. En ja, je loopt nu gigantische risico's dat uh, en door al die, uh, die, die, uh, die anti-import maatregelen uit China... dat uh, bedrijven die uh, creatief zijn en wel exporteren, bijvoorbeeld naar China van de klos zijn. Nou, wat gaat dit uiteindelijk uh, betekenen voor ons Nederlanders uh, los van de, de melkpoeder en de zonnepanelen? Nou, zu zuivel is heel belangrijk uh, hier ja. in Nederland. Uh, het is een van de, van, van de nog overgebleven industrieën. We zijn heel veel kwijtgeraakt, maar zuivel daar zijn we nog redelijk goed in. Uh, dus het kan, uh, zeker ook op dat vlak, kan het gigantische uh, gevolg hebben omdat uh, Zwitserland ja, misschien ietsje minder goed is in zuivel, maar ze zijn niet slecht. Hè? En bijvoorbeeld Nestlé is een heel groot bedrijf, dus dat, dat, dat, dat, dat, kan. dat kan een enorme impact uh, hebben. Nou, daarnaast uh, ja, hebben we hier een aantal banken naar Nederland uh, weten te krijgen, waaronder een, uh, de, de, een Commercial Bank of China, die hier in Nederland vertegenwoordigd is. Zou je uh, toch natuurlijk... liever in Zwitserland zitten dan? Nou, nou ja, Zwitserland is natuurlijk ook een bankenland bij uitstek. Dus ook, ook op dat vlak zou ik, uh, ja, zou ik deze stap zeer zeker uh, serieus nemen. Nee, goed joh. Ja, dankjewel. Dat is uh, tot zover Zwitserland. Graag we gaan we nou. nu over naar Marks in, in J jij zit op dit moment, terwijl wij aan het lullen zijn, wij zitten hier gewoon in Nederland en jij zit op dit moment in Brazilië. En het, hoeveel, hoeveel uur tijdsverschil? Uh, Nederland loopt vijf uur voor op, uh, uh, op mij. Dus uh, uh. ik zit aan de, de oostkust van uh, Brazilië. Zuidoostkust. Ja, dus uh, ik loop achter achterheen. Wat dus, uh, ja. hey, maar... uh, <laughs> ja. was bijvoorbeeld ook met die, met die WK-wedstrijden. Ik weet pas vijf uur later natuurlijk die uitslagen. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> Ja, kijk gewoon bij de NOS of zo. Ja, precies, ja. Dus, eh. Uh, ja, zo gaat dat. Ja. Nee, maar vertel, de, de WK's daar schaan. We hadden in het intro er al over. Uh, ja, het is natuurlijk heel veel aan de hand. Hè? Dus, uh, hele slof, sloppenwijken worden gewoon, uh, weggevaagd. Hè? Het leger komt er binnen, iedereen moet stand te vertrekken. Want er moet een stadion ja. komen, wat dan even later niet meer gebruikt wordt. Ja, klopt. Ja, nee, en het is niet alleen de stadions. Het, het gebeurt ook nog vlak voor de voor het begin van de WK. En uh, dat is natuurlijk gewoon voor de voor de mooie plaatjes. Hè? Dat gebeurde via terug in Zuid-Afrika ook. Dat die uh, de slopperwijken uh, in de grote steden, of, uh, of ja, zeg maar de randen van de grote steden, die worden dan inderdaad even leeggehaald door de uh, door, door het leger en, uh, en door de militaire politie. En uh, ja, dat is, uh, dat is inderdaad één uh, verschijnsel. Mm -hmm. Ja, daarnaast heb je ook nog uh, ah, ja. uh, gewoon al het geld wat in die, uh, wat in die stadions gepompt wordt. En uh, dat heb ik ook uh, belicht in een artikel dat ik heb geschreven voor uh, IJssel. De International Society for Individual Liberty. Dat staat uh, op ijsel.org. En ja, daarin... Uh, heb ik het onder andere over het, uh, het stadion in Amazonia, in uh, de Arena da Amazonia in uh, Manaus. En dat is uh, helemaal in het noorden en dat is dus letterlijk in de Amazone. Dat is zo, dat, dat is zo uh, afgelegen dat ze materialen voor het stadion per boot op de Amazonenrivier uh, moeten verschepen. Want het is gewoon geen mogelijkheid om daar per uh, vrachtwagen te komen. Een soort Brasilia 2.0 ofzo? Ja, nou veel erger. Het is gewoon letterlijk uh, in de Amazone. Oh, dus de enige manier om die materialen eruit te krijgen was uh, per, per bootjes. Dit kan ook echt dus, alleen maar uit de geest van een ambtenaar komen. Hè? Ja, ja, precies. Dus uh, nu staat daar een, uh, een, uh, een stadion voor uh, de lieve som van 270 miljoen dollar. En dat wordt uh, na het WK letterlijk nooit meer gebruikt. Want er is gewoon geen, er is geen enkel team in mijn huis. Nee. Hebben ze dat van tevoren niet kunnen bedenken of zo? Ja, natuurlijk wel. Maar ja, goed, we uh, weten uh, ja. allemaal hoe dat gaat. Hè? De FIFA ja. is een soort van internationale overheid, die, uh, die alleen de belangen van hun sponsors behartigt. En, uh, en, en ondertussen en natuurlijk hun eigen belangen. Hè? Want. Uh, uh, meneer Blatter die, uh, die, die zei laatst in een interview dat hij uh, een, een liefdadigheidsinstelling uh, runt. Waarop de interviewer zei, oh een liefdadigheidsinstelling met 1 miljard euro op de bank. Of 1 miljard dollar, weet ik veel hoeveel het was. Uh, ik weet niet welke, het was in ieder geval 1 miljard, ik weet niet welke munteenheid het was. Maar uh, ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Yeah. Uh, het gaat FIFA alleen maar om de FIFA, het gaat meneer Blatter alleen maar om meneer Blatter. En, uh, ja, zo is de, was er bijvoorbeeld een, uh, een wet hier, uh, dat er in de stadions niet gedronken mag worden. Ah. Nou ben ik niet zo'n voorstander van uh, wetten en uh, verboden en al die dingen, maar goed, die wet was er. Uh, het probleem was alleen dat uh, een van de grote sponsors van uh, FIFA en van het uh, WK is Budweiser, de Amerikaanse ja. bierbrouwer. Ja. Oh, dus, dus wat hebben ze gedaan, ja. uiteraard hebben ze die wet even een half uh, of een maand uh, opgeschoven. Uh, oh, dan kan het in sport. één keer wel. Ja, ja, ja dan mag het keer. want het is natuurlijk levensgevaarlijk, al die mensen die drinken in het stadion. Maar ja, als dan het WK langskomt, ah, dan kan het wel. <laughs> dus, uh, maar ja, goed, het, het, uh, wat ik nog even wilde belichten over die stadions is dat ze heel, heel erg de best hebben gedaan hier om, uh, om te doen voorkomen dat het uh, allemaal privaat gefinancierd uh, is, ja, wat uh, natuurlijk een lachertje is. Maar hoe ze dat gedaan hebben is, uh, ze hebben die, uh, die private uh, bedrijven die die stadions hebben gebouwd, die hebben ze extreem lage, hoe heet het, leningen gegeven met extreem lage rente. Uh, en hebben ze het echt over minder dan de helft van de, van de normale rente. En op die manier hebben ze dus geprobeerd te zeggen van... <laughs> ...ja, nee, maar het is eigenlijk echt gefinancierd met privaat geld. Want uh, ja, die bedrijven moesten dat zelf bekostigen. Ja, we hebben ze alleen wel de, de lening gegeven... ...tegen, in, tegen uh, een rente van minder dan de helft van het normale bedrag. Ja. Maar het is eigenlijk echt privaat geld. En uh, nou, er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken naar geweest. En, uh, Alleen al voor het uh, stadion in uh, Brasilia, dat is uh, hè, de hoofdstad van uh, Brazilië. Waar het trouwens ook uh, waar wel een team speelt, maar dat team dat speelt zo laag dat, uh, dat ze nooit meer dan een paar duizend man trekken. En nu staat er dus ook zo'n gigantisch stadion. Schande. Uh, maar, maar alleen al bij de bouw van dat stadion is er uh, zo'n 275 miljoen dollar uh, over de bank, uh, of weet dat, uh, onder de tafel geschoven, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, het is. Um, het is nu denk ik wachten op het moment dat het, uh, ten eerste hebben we, dit moet ik eerst nog even vermelden, ten eerste hebben we hier de verkiezingen uh, gepland staan in oktober, september, oktober. En uh, ja, dat, uh, dat heeft ook nog uh, de nodige voeten in aarde natuurlijk. Hè. We hebben hier uh, Dilma, of Dilma zoals ze hier uh, genoemd wordt, uh, die is uh, van de, de socialistische partij, de, de PT, de Partido Trabalhando of zoiets, de Partido de Trabalho. Dat is de Workers' Party, maar. dat is de socialisten. Ze heeft laatst nog een, uh, een mooie, uh, hoe zou ik zeggen, een, een executive order, net zoals Obama zo graag doet, weet je wel. Uh, een soort van uh, buitencongressioneel uh, besluit genomen. En het, het, het riet echt naar uh, Chavez uh, uh, beleid Chavismo. Uh, uh, en dat is namelijk om... Uh, bepaalde civil society organizations op te zetten en die krijgen dan uiteraard steun van de overheid en uh, nou, dan weten wij al wat dat voor soort organisaties zijn ja. weet je dus als je dan kan aantonen tussen aanhalingstekens dat je een bepaalde bijdrage aan, uh, aan de samenleving levert dan kun je steun krijgen van de overheid nou, dat is precies uh, een van de dingen die Chavez letterlijk uh, deed in, uh, ja. in Venezuela dus uh, ja, het, uh, er is nog uh, Heel wat gaande hier van mijn klassiek uh, liberale, liberale en uh, libertarische vrienden hier. Uh, die waren niet zo uh, ontevreden dat uh, Brazilië werd uitgeschakeld. Dat ze bang waren dat uh, in het geval van een wereldkampioenschap uh, of een, uh, het, een winst op het wereldkampioenschap voor Brazilië, dat de Brazilianen in zo roes zouden zijn dat ze uh, die Dilma allemaal wel prima zouden vinden. Ja, ja. Dus, uh, dus de vrijheid van de mensen, hier, die zijn blij uh, in, in ieder geval tot zekere hoogte dat uh, Brazilië niet is geworden. Ja. Zijn er veel uh, ja, liberalen of klassiek liberalen of uh, libertariërs daar? Of mensen in die hoek? Uh, op het moment niet veel, maar je ziet, je ziet het wel heel hard groeien. Ja. Hè, we zijn, uh, met, die, uh, met die Liberty Seminars zijn we in, uh, in vijf verschillende steden geweest, en uh, een beetje door het platteland uh, getoerd. En uh, ja, je ziet wel echt uh, dat het heel hard groeit. Dus uh, dat is uh, zeker bemoedigend, maar over het algemeen is het uh, net als in uh, de rest van Latijns-Amerika vrij uh, links georiënteerd. Ja. Ja, dan komen we even op de, op de grondwet. Hè? Want uh, eigendomsrecht, dat, dat is iets wat totaal onbekend is in uh, Brazilië. Hè? John Locke hebben ze sowieso niet meegekregen daar. Nee, dat is uh, inderdaad iets wat nog, geen, uh, wat nog niet echt zijn intrede heeft gedaan hier. Nee. Maar uh, ja, het is, uh, de grondwet hier is niet bepaald geschreven in de westerse traditie van... Oké, okay, we, we, we, we schrijven op of... Uh, uh, uh, uh, uh, We hold this truth to be self-evident that all men are created equal that they are and that exactly. by the creator with certain unen un un un un rights uh, with among them our life uh, liberty and the pursuit of happiness so it's uh, yeah Ja. Yeah, so yeah. What, uh, Jefferson zei uh, a government chained by the bound by the chains of the constitution dat uh, oh, is natuurlijk ook uh, helemaal vastgebleken. Ja. Maar goed, zelfs dat is uh, niet de manier waarop de Constitutie, uh, de Grondwet, hier is geschreven. Uh, we hebben het dan ook over de zevende uh, Braziliaanse Grondwet. Oh, uh, dus, dus, uh, hij heeft al zes voorgangers gehad. <laughs> maar die deze is geschreven goed. in 1988, na uh, okay. de val van de uh, militaire, uh, militaire dictatuur hier. Okay, yeah. <coughs> en uh, ook grappig is dat hij bestaat uit 250 artikelen. En hij is ongeveer zo dik als de Bijbel. <laughs> Dus dan heb, dan heb je al een beetje een idee van wat er allemaal voor ons in, in zou kunnen ja, staan. De Amerikaanse Constitutie, even voor degenen die nu werden, was zes a viertjes. Ja, precies. precies. Ja. En, uh, ja. Je zou misschien kunnen zeggen dat ze. Uh, de, hoe heet het? De, de militaire dictatuur had ook een grondwet. En daarin uh, werd natuurlijk iedereen uh, van zijn. Ja, werden alle, allerlei rechten afgepakt. En het, uh, dat is toch gewoon helemaal nergens op. Dus je zou daar misschien kunnen zeggen dat, het, uh, dat die mensen die de nieuwe grondwet hebben geschreven, dat die uh, zoveel mogelijk uh, rechten erin wilden zetten, zodat ze niet uh, weggenomen zouden worden. Maar dat is natuurlijk een totaal naïeve manier van denken. Ja, het is dan uh, vooral positieve rechten, zeg maar. Hè? Ja, precies. precies ja. En dan hebben we het bijvoorbeeld over het recht, tussen aanhalingstekens, op gezondheidszorg. En ah, uh, daar gaat uh, mijn meest recente artikel op IJssel.org over. Uh, um, je ziet hier namelijk, als je hier langs uh, een gemiddelde apotheek loopt, dan zie je vaak op, ja, op de raam ja, <laughs> ja. ja. staan uh, gratis, gratis medicijnen voor uh, hoge bloeddruk, diabetes en astma. En nou, dat, uh, mijn, mijn uh, liberale en libertarische vrienden zijn het daar natuurlijk op zich al niet mee eens. Maar ik denk waar ze misschien niet in eerste instantie uh, aan dachten, en dat is dan ook de, artikel, de, de, hoe heet, de kop van mijn artikel, is uh, constitutionally protected het corporatism. Want dit, dat is eigenlijk echt wat het is. Hè. Het is ja. bij de grondwet vastgelegd corporatisme. En, en de reden waarom ik dat zeg is omdat ze dus uh, in dit geval uh, die medicijnen voor uh, hoge bloeddruk, diabetes en astma, maar ook heel, heel veel andere medicijnen, gratis de aanleidingstekens krijgen. Nou, wat weten we van uh, producten en diensten die de uh, aanleidingstekens gratis. En ja. er is niks zo duur als iets wat je van de overheid gratis krijgt. Ja. En uh, hè, dat hebben we ook. Uh, ik heb bijvoorbeeld het zien te lezen over uh, allerlei dingen die in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90 naar boven kwamen. Over het uh, Amerikaanse leger, wat uh, 600 dollar per hamer betaalde en zo. Nou, dat soort dingen zie je dan natuurlijk. Hè. En zo'nzelfde hamer die zou je bij de, zeg maar bij, bij de Fixit uh, voor 10 of 20 euro kunnen, kunnen krijgen. Maar die kost dan ineens 600. Uh, dat soort dingen krijgen dan natuurlijk. Hè. Je kunt gewoon, uh, omdat er toch geen, geen klant is. In die zin. Uh, althans, geen directe klant. Hè? Want uh, een of andere bureaucraat. Die, uh, die kan het niks schelen. hoeveel het eigenlijk kost. Want die hoeft het toch niet zelf te betalen. Dus de prijzen. die, uh, die schieten natuurlijk omhoog. En de, uh, tegelijkertijd. heb je als. Uh, als farmaceutische industrie. Heb je een gegarandeerde inkomstenstroom. Omdat je gewoon. weet. Dit, dit zijn de medicijnen. die gratis worden uh, aangeboden. En dus. Uh, schiet dan de vraag omhoog. Ja. Dus. Uh, ja, dat is eigenlijk. Uh, net kort uh, mijn artikel over een, uh, een recht op gezondheidszorg. Denk je dat het zo ook niet gegaan is bij uh, de hele WK? Ik bedoel, de overheid ja, dat... ja, die bepaalt dus dan valt er wat te graaien. Ja, dat is ook zo. En dat was nog een ander artikel uh, wat ik laatst heb gelezen over uh, de, grootste, de grootste winnaar van het WK. Het was al bekend voordat, het WK, voordat er ook maar één bal uh, getrapt werd. En dat was namelijk, uh, ik ben de naam even kwijt maar ook een beetje een Duits aandoende naam trouwens, oh uh, van een, uh, ja, een, een bedrijf wat geloof ik vier of vijf stadions had gebouwd. Nou, die, uh, die hadden dus de beste connecties ja, met uh, Bank wat de Nederland BAM heet H2. of zo Ja, ja zoiets. Uh, ja. Ja. ja, maar uh, er is natuurlijk nog meer. Uh, maar er gebeuren de... ook goede dingen in Brazil. Ja, ja, precies. Daar gaan we nu even over hebben. Dus uh, het is niet alleen maar uh, droevigheid en nadigheid en uh, zure ambtenaren, maar ja, dat is toch iets privaats. Ja, inderdaad, ja. En dan gaat het met name over uh, beveiliging. Ja. Er is namelijk een, uh, een markt ontstaan hier voor uh, private beveiliging van, uh, ja, van individuen, hè, van, van huishoudens, maar hmm. zeker ook van Walking bedrijven. Walking in Detroit, zoiets. Uh, so ja, ja, precies. Ja, een soort van uh, threat management center wat ze in uh, Detroit oh, ja. hebben. Dat zie je hier dus uh, eigenlijk overal. Ja, dus er wel heel op. veel uh, bedrijven, of uh, duren en ramen van bedrijven zie je uh, zoiets staan van uh, eh, beschermd door en dan uh, een of de logo van een bedrijf. Huh. En dat zie je dus heel veel. En uh, een, van de, ja, een, een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat de uh, Braziliaanse politie ongekend corrupt is. Ja. En dat is uh, uiteraard iets wat iedereen inmiddels weet. Uh, Brazilië is uh, volgens Transparency International uh, zo'n beetje op de 70ste plaats in de wereld. Wat betreft uh, de, de perceptie van de corruptie. En met een score van 42. En als je onder de 50 zit, dan, dan, uh, dan betitelt Transparency International dat als een serieus corruptieprobleem. Mm. En dat is dus het geval in Brazilië. Um, het gevolg is dus dat meer dan 60% van de Brazilianen de politie niet vertrouwt. Mm. En daarnaast is het ook nog zo dat, er, uh, dat ze ook nog een gewelddadige reputatie hebben. Mm. En uh, dat is bijvoorbeeld uh, met name in de staat, uh, niet alleen in de stad, maar ook de staat Rio de Janeiro. Is dat uh, iets wat uh, ja, en ook Sao Paulo trouwens, hè? de twee grote steden. Ja. Waar het uh, ja, gewoon al onbekend is. En uh, dat is, uh, volgens bijvoorbeeld volgens Human Rights Watch, ja, is het echt gewoon routine dat politieagenten in Rio en Sao Paulo gewoon uh, ja, uh, Lethal Force gebruiken. En het gaat over Meer dan duizend mensen elk jaar. Ja, klopt. Meer dan duizend mensen elk jaar. In, in die twee steden alleen. Dus uh, okay. ja, dat, uh, dat uh, hebben we ook nog... Uh, daar ja, hebben we het alsof mee Alsof je van. in een, uh, een Amerikaanse stad loopt waar een strenge wapenwetgeving is. Ja, ja, zoiets, ja. ja. Okay. Maar goed, wat er dus vervolgens gebeurt, en, uh, en hier, hier, dit is waar het, uh, waar het positieve begint, mm -hmm. is, uh, ja, er is nu dus een, uh, een soort van vacuüm. er is een... Uh, een uh, uiteraard vraag naar veiligheid, eh, bedrijven of uh, instanties die uh, veiligheid kunnen bieden en de politie doet dat niet, want de politie is te gewelddadig nee. en er schiet, er schiet, gewoon, schiet eerst, uh, you shoot first, ask questions later, een soort, oh. van, uh, een soort van strategie. Dat heb ik al eerder gehoord. <laughs> ja, precies, ja. En ze en zijn corrupt. Dus, ja. Maar het voordeel van Brazilië is, in tegenstelling tot Nederland, dat je in Brazilië je eigen private uh, beveiligingsbedrijf mag wow. inhuren. En die mogen dan ook, ja het is bijzonder schokkend, maar die mogen ook bewapend zijn. Ja, wauw, te gek. En dat gebeurt dus. Recentelijk ben ik bij een, uh, uh, zaten eten bij een restaurantje. En uh, daar is de, die is dus twee keer overvallen. En vervolgens hebben ze zo'n private bedrijf in, in de arm genomen. En sindsdien is er niks meer gebeurd. Wow. En de, de laatste overval is een jaar geleden. Dus uh, ja, het, het blijkt gewoon uh, te werken. En het is natuurlijk moeilijk te zeggen, hè? Uh, Brazilië is nog steeds een van de meest criminele landen ter wereld. Uh, ze hebben uh, op, de, op drie na grootste uh, prison population uh, mensen in, in, in het gevangen. Dus ja. er zijn nog steeds ja, allerlei problemen. Het, het zeggen meer over die wet. Hè? Ik bedoel, hun constitutie ja, nee, is al zo dik als de Bijbel. Dus er valt heel veel ja. te overtreden. Dus uh, ja. Ja, precies. <laughs> ja. Maar, het, maar dus, wat, wat ik dus wilde zeggen is dat het is natuurlijk moeilijk om uh, Sterker nog, het is onmogelijk om uit de statistieken te halen. wat voor impact die, uh, die private beveiligingsbedrijven hebben. Maar wat ja. we wel weten is dat ze een heel goede track record hebben, uh, een heel goede reputatie. en, en uh, misschien het meest saillante is nog. Dat een groot deel van de vraag voor, voor de, de services van die bedrijven komt van de regering. Oh, ja. en er zijn dus letterlijk ja, overheidsgebouwen uh, en heel veel overheidsgebouwen die beveiligd worden door deze private beveiligingsbedrijven. Die <lacht> eens door hun dus, eigen politie. Dat zegt, ja. dat zegt alles, denk ik. Ja, zeker weten. Ja. <lacht> dus, uh, zelfs de overheid heeft gewoon geen vertrouwen in hun eigen politie, jongens. Dat, dat, nee, ja, nee uh, uh, wow Nee, maar je hebt nog meer uh, goed nieuws uit uh, ja, hoe, hoe de vrije markt, of tenminste. De zwaar gereguleerde markt het doet en dat ze toch nog een beetje vrijheid weten te vinden. In al deze onderdrukking. Ja, ja, ja, uh, ja vertel. Ja, ja, ja. Nee, uh, ja, iedereen die wel eens in een, uh, een zeg maar minder ontwikkeld uh, land is geweest, die, uh, die weet dat het gebruik van de taxi uh, in dat soort landen nog een stuk... hop, uh, ja, uh, ja. zelfs het, in het, Nederland... <laughs> ja, ook in Nederland wel, maar het zijn vooral toeristen, naar mijn idee. Ik, ik, heb, uh, ik heb misschien in de laatste tien jaar dat ik in Nederland ben geweest, heb ik misschien twee keer in een taxi gezeten. Maar ja, goed. omdat die zo duur is, uh, Ja, nee, precies. De zwaar precies. over gereguleerde taximarkt van Nederland, ja. Ja, zeker, zeker. Nou ja, en dat is in Brazilië ook het geval. Maar ook daar heeft uh, de vrije markt, uh, althans de semi-vrije markt, uh, een antwoord op gevonden. En er zijn hier namelijk apps voor, op je telefoon. Wow. En, er zijn uiteraard verschillende apps, want uh, je hebt gewoon concurrentie in dit geval. Uh, nu wel, dat was voorheen niet het geval. Uh, voorheen was het zo dat je een nummer belde. Dat een nummer, ik geloof dat het gewoon 9x3 is of zo. Weet je wel, 9 3 uh, Dus dat was op zich een simpel nummer om te onthouden, maar daarmee, uh, daarmee hebben we, we, hebben we 93, weet je wel. Dat kan er ook alleen de overheid komen. Ja, ja, precies. Maar dat was dan ook het enige voordeel dat het makkelijk te onthouden was. Ja, ja, ja. Want uh, ja, het was gewoon vaak lang wachten, klantenservice was slecht. Nou, net al die dingen waar we het eerder over hadden over ambtenaren. Ja. Die gingen natuurlijk ook op voor deze, uh, ja, voor deze soort van centrale die je dan belde. Wat is dus vervolgens gebeurd, uh, zoals ik zei, met uh, de uitvinding van, uh, van een smartphone en uh, de daarbij, daarmee gepaardgaande apps. Is dat er allerlei taxi-apps uh, uh, ja, kwamen. En uh, nou, wat je dan dus doet eigenlijk is dat je, je opent die app en uh, 9 van de 10 keer heb je dan al je locatie, uh, die staat er dan al in. Of, uh, of die kun je selecteren. En uh, met behulp van GPS of Wi-Fi of uh, weet je hoe, hoe dat ook uh, gebeurt. En dan uh, kun je zien welke, uh, welke taxi er in de buurt is. En dan klik je die aan en dan uh, bel je hem. Niet dat je hem aan de lijn krijgt, maar je belt hem zo van, hé, hey, wil je mij opkomen halen? En dan drukt je die, die taxiveur druk op ja of nee, maar in de meeste gevallen druk hij op ja als die vrij is. En dan komt hij ophalen. En dan uh, kun je hem uh, in, uh, in real time kun je hem volgen op je scherm. En uh, dus dan zie je vanzelf van, uh, oké, okay, hij komt nu uh, de hoek om, dus ik kan naar buiten lopen en dan kan het gelijk instaan. Wauw, geweldig. Ja, ja, en er zitten ja. ook allerlei functies op dat je, je kan het met, uh, met de bestuurder uh, communiceren van uh, uh, weet je, ik kom eraan. Of, uh, of de bestuurder kan zeggen van uh, sorry, uh, ik sta, weet ik veel waar, klem, uh, weet je, ik ben vijf minuten later. Of uh, dat soort dingen. Dus er zijn heel veel, uh, ja, heel veel uh, goede, positieve dingen ook, die, uh, die uiteraard uit uh, de semi-relatief vrije markt in dit geval uh, komen. Omdat er nog geen, wat dat betreft, wat geen, uh, nog geen wetgeving is. Al hebben ze dat uiteraard wel geprobeerd. De eerder genoemde centrale die yeah. heeft wel geprobeerd de, om de overheid te lobbyen om die apps tegen te houden. Maar ze ja. zijn nu al een remme jaar oud. Dus uh, ja, die geeft het gewoon uit de fles. En uh, dat is uh, onomkeerbaar. Gelukkig uh, voor de, voor de, voor de Ja, en weet je, een ander gevolg is ook nog van die apps dat het een stuk veiliger is geworden. Ja. Zowel voor de, de chauffeur als voor de klant natuurlijk. Hè? En uh, ja, in het verleden gebeurde er misschien nog wel eens wat in zo'n zo taxi. Hè? Want iedereen is dan anoniem. En nu zie je gewoon elkaar als naam. En, ja. uh, en dat is ook handig als je iets vergeet. Hè? Stel dat je je telefoon uh, in de taxi vergeet, dan, uh, ja, dan is het in ieder geval nog uh, te achterhalen bij wie je geweest bent. Misschien, misschien weet je zijn naam, herinner je zijn naam gewoon nog of ja. haar naam. In meestal is het een zijn naam. Maar uh, ja, dat, uh, het is denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe ondanks alle ja. regelgevingen er toch uh, technologie zoals dit uh, op de markt kan komen en uh, zo'n hele industrie gewoon kan uh, revolutionariseren. Ja. Misschien moeten we zo'n Nederlands taxibedrijf hier even van, uh, op de hoogte uh, brengen. Van uh, jongens, zo kan het ook. Ja, want in het geval, de chauffeurs zijn, zijn erbij gebaat als... en de klanten zijn erbij gebaat. Ja. Alleen de, ja, de, de centrale in dit geval is er uh, uiteraard niet bij gebaat. Uh, nee, inderdaad. Maar ja, fuck uh, ja, de centrale. De ik denk dat er uh, ook taxichauffeurs dat een zorg kan zijn. Dus uh, ja, die willen gewoon een klant behagen. Ik bedoel, ja. Ik, ik, ik, dat is bij iedere tak van, van ieder beroep wel zo. Van, ja, je toch, het geeft je een prettig gevoel dat je een klant behaagt. En de klant is ook blij. Dus ja, absoluut. ja, iedereen is blij. Dus uh, ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat taxichauffeurs er tegen zijn. Nee, nee inderdaad. En als ze we er wel tegen zijn, dan weet je gelijk dat je daar niet bij hem wil stappen. Ja, precies, inderdaad. Ja. <laughs> Mooi, ja, dan dus zijn we aan het einde van de uitzending gekomen. Ik uh, ja, dank je wel, uh, Mars, uh, voor jouw bijdrage. en uh, ja, Ik hoop je vaker in de uitzending te hebben. Dus, uh, ja, geen dank, uh, Johan. Het was, uh, het was gezellig. Het was leuk om weer eens uit te hangen in het uh, virtuele Vrijheid Radio Café. Ja, dan heb je toch nog en, een uh, beetje een band met jouw land, alhoewel al je, je hebt verder weinig met uh, nationale gevoelens en zo, hè? Ja, nee, dat is zeker waar. Als ik dan uh, tijdens de WK die mensen... Uh, zie huilen met een vlag in de hand omdat, uh, <laughs> omdat een van de tien verloren heeft, en denk ik, ja, sorry maar dat, uh, Ik vind het een beetje eng, weet je wel, dat gedoe met die, met die vlaggen en die, uh, die hymnes en al die, weet je, het is gewoon religie. Ja. <laughs> en, uh, en dat is op zich prima, maar ja, niet, uh, niet in de zin van uh, overheden. Aan de andere kant, wij, wij kennen ook wel een soort van uh, wij en zij gevoel, hè? wij libertariërs en zij socialisten. <laughs> Ja, nee, tuurlijk. En, en ja. als het, weet je, zolang het een, een sociaal gebeuren is, vind ik het prima. Maar ik vind het wel heel ver om, om te gaan huilen, omdat elke uh, om, mannen op een veld uh, verloren hebben van 11 andere mannen. Ja. Weet je, dan denk Die ik, ja, sorry man. Voelen, smart. <laughs> ja, ja. ja, nou ja, goed, weet je, iedere recht zijn gebrek, zeggen we dan. <laughs> is... Maar uh, voor mij niet. Nee nee, goed, dankjewel jongens hey, ik, uh, we gaan een eindje aanbrouwen. ik uh, dank iedereen uh, hartelijk voor het uh, bijdragen aan deze uitzending ja. Klaas, en Jurin ik weet niet of jullie ook nog een, een woord van dank willen geven aan uh, de luisteraars die het tot dit punt allemaal hebben uitgehouden nou, ik denk niet dat het de kwestie is van uithouden, ik denk dat het best wel uh, luisteraars is heel positief over het product ja, een beetje zelfvertrouwen, jongen ja, ja, Klaas Klaas is al gaan slapen, geloof ik nou, dan laten we bij deze de eindtune in. <laughs> Zoals je hier zegt, bon Hoppakee, okay. merci bien.